8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Jalit overgedragen aan Egypte. Topman Air France KLM stapt op en Branson opent commerciële ruimtehaven. De Israëlische militair Gilad Shalit is na vijf jaar gevangenschap overgedragen aan Egypte. Dat melden Palestijnse bronnen en Israëlische media. Shalit is vanuit de Gazastrook de Egyptische grens overgezet... en vandaar wordt hij overgedragen aan Israël. De komende uren keren bijna 500 Palestijnen die in Israël vastzaten terug naar huis. Ze zijn vanmorgen vroeg vanuit gevangenissen met busjes naar de grens... met de Palestijnse gebieden gebracht, in afwachting van de overdracht.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is minder druk. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Bijzonderheden zijn op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Afrit Haarlem-Zuid, 13 kilometer file. A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen knopend Prins Klausplein en Delft... 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum loopt het vast tussen Papendrecht en Gorkum. 9 kilometer door een ongeluk, de weg is dicht... De voor Gorkum kan omrijden bij knopend Ridderkerk via Breda. De A16, de A59 en de A27. Andere kant op op de A15 richting Rotterdam... staat de kijkersfile bij hardingsveld giesendam van 7 kilometer. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knopend Klaverpolder staat 6 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is weer vrij.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. We zijn natuurlijk ook bij de thuiskomst van de honkballers. Maar het gaat vandaag om de terugkeer van Gilad Shalit naar Israël. We volgen de overdracht van Shalit aan de Israëlische autoriteiten. En natuurlijk bij het vrijlaten van de honderden Palestijnse gevangenen. We praten over de betekenis van de vrijlating van Shalit en die Palestijnse gevangenen. En de gevolgen van deze overeenkomst tussen Israël en de Hamas. Met Ronnie Naftaniel en Radi Suudi. Eerst naar het laatste nieuws uit Israël. It's been five years since his capture and now Israeli soldier Gilad Shalit has reportedly been moved from Gaza to Egypt. Kilat Shalit, de Israëlische soldaat die meer dan vijf jaar geleden... door Hamas werd gegijzeld, is vrij. Officiële bronnen zegt hij, zeggen dat hij in een terreinwagen... begeleid door Palestijnse gewapende mannen... aan de grens van Gaza met Egypte werd gezet. Dit nadat 477 Palestijnse gevangenen in vrijheid werden gesteld. Maar, Anki Rechers, in Tel Aviv, zo ver is het denk ik nog niet. Ja, de spanning die stijgt hier inderdaad uh, ten top. Want er wordt dus op de televisie van de Hamas uit Gaza wordt gezegd dat hij inderdaad al in Egypte is. Er werd ook, dat ongeveer werd het officieus bevestigd... ook door Israëlse veiligheidsdienstmannen. Maar het, het kritieke telefoontje, het verlossende telefoontje... van de Mossadman die in Egypte op Gilad Shalit staat te wachten... naar de chefstaf van Israël, dat het inderdaad zo is... dat hij echt in Egypte is en dat hij hem heeft gezien... en dat hij op, op beide benen staat, dat is er nog niet gekomen. Daar zit iedereen op te wachten... Het hele land die hangt echt aan de televisie. Het is uh, drama hier in Israël. Ja, en, en die plek in de Sinaï-woestijn oh. waar de rel plaatsvindt, um, is die afgesloten van de buitenwereld? Kan daar niemand ja, bij? Ja, daar kan absoluut niemand bij. Dat is een, een militair gesloten gebied verklaard. Dus ook de overgang uh, van Egypte naar, uh, naar Israël, dat is afgesloten. Niemand kan erbij. Uh, dat is gedaan om ook de bescherming te nemen. Niemand weet in wat voor situatie die is. Hij heeft natuurlijk geen enkel bezoek gehad in de vijf jaar en vier maanden dat hij in de gevangenschap zat. Dus niemand weet het precies. Uh, hij wordt onmiddellijk als hij in Israël is. En dat kan dus in enkele minuten zijn. Uh, dat kan ook over, pas over een half uur zijn. Maar eh, dan wordt hij onmiddellijk eh, nagekeken door een medisch team... om te kijken in wat voor staat hij is, ook zowel mentaal als fysiek. En dan wordt hij doorgevlogen met een helikopter naar het centrum van het land... naar een militaire basis waar hij voor het eerst... na vijf jaar en vier maanden zijn familie zal ontmoeten. Daar zullen ook premier Netanyahu, eh, de chef-staf en de minister van Defensie bij zijn. En als hij dan blijkt dat hij in goed genoeg situatie is... en goed genoeg gezondheid... Dan wordt hij in een helikopter gezet en dan vliegen ze naar het noorden van Israël. Naar een klein plaatsje, mitspehila, uh, waar zijn huis is. En dat plaatsje is dus ook helemaal, is ook militair gesloten gebied verklaard. Om dus de gelegenheid te geven dat de familie en de soldaat... Dus op een, uh, op een uh, weer rustige wijze weer aan elkaar kunnen wennen. Ja, aan de uh, Palestijnse kant van de grenzen wordt er driftig met vlaggen gezwaaid. Heerst een uh, goede stemming, maar ook die hebben nog niemand gezien. Hoe zit dat eigenlijk met die vrijgelaten Palestijnen? Kunnen die gelijk allemaal naar huis? Nou, niet iedereen. Zijn er dus, uh, in dit stadium zijn er dus 477. Daar gaan er ruim 100 gaan er naar de Westoever terug. Dus al die mensen die staan bij de ingang van Ramallah... Staan daar groot, er staan grote, van duizend duizenden mensen te wachten op hun, uh, hun gevangenen, Maar er zijn de rest van de mensen, die zijn dus allemaal naar Gaza gestuurd. Of naar het buitenland worden ze gedeporteerd, dus één van de twee. Dus ook in de Gazastrook worden uh, enorme, zijn podia gebouwd, er zijn uh, festiviteiten al aan de gang. Iedereen die wacht, uh, zeker in de Gazastrook is iedereen... Bijzonder blij dus dat uh, al die gevangenen terugkomen. Op de Westhoeven zijn ze wat minder blij, want de grote kopstukken, die zitten dus niet bij deze uh, uitwisseling. En daar zijn ze nogal boos over dat het hoofdzakelijk over Hamas-gevangenen gaat. Maar degene die hun mensen terugkrijgen, die hun familieleden terugkrijgen, sommigen met 19 of 20 uh, levenslang... Uh, uh, boetes, die, uh, uh, ja, die zijn wel blij. Dus er is een hoop vreugde aan beide kanten, maar ook een hele hoop uh, teleurstelling. Ook in Israël, zeker van de families van de terreurslachtoffers, die het onbegrijpelijk vinden dat degene die hun uh, een dierbaar hebben vermoord... dat die nu allemaal vrijgelaten worden. Dan gaan we gaan maar even meteen naar uh, onze gasten. Onder andere palestijns nederlandse politicoloog Rader Sooudi. Want uh, we hoorden het keer Regers zeggen... er is een groep die wordt gebracht naar de Gazastrook. Maar de Gazastrook is afgesloten. Hoe, hoe is dat voor die, voor die mensen? Nou ja, Als je het heel cynisch wilt uh, formuleren... kan je zeggen van een kleine gevangenis... worden ze nu overgebracht naar een grotere gevangenis. Want Gaza is in feite volledig afgesloten. Mensen kunnen niet in of uit. Kunnen vooral niet uit. Eh, dus je kunt zeggen het is een gevangenis. Het is een en relatieve die, vrijheid. zegt u Het echt. is uh, zeer relatieve vrijheid. En voor die mensen betekent het heel praktisch... dat als ze hun familie in de Westbank hebben zitten... en dat is dus in een behoorlijk aantal gevallen... Uh, dan uh, kunnen ze hun familie niet over en weer bezoeken. Want mensen uit de Westbank kunnen niet naar Gaza en omgekeerd. Dus uh, dat, uh, ja, die, die vrijheid is relatief... Eerst moet het nog wel gebeuren. Uh, Shelley, het moet eerst nog worden vrijgelaten. Uh, Ronin af Daniel. Neem bij u de spanning toe. Ja. <coughs> ja. Want uh, het, het duurt nu wel erg lang. Ja. Uh, een van de dingen die je ook afvraagt. Is hij wel gezond? Uh, ik heb uh, gehoord uit uh, allerlei bronnen. Dat mogelijk hij mogelijkerwijs ziek is. Waardoor. Uh, het uh, uitwisselingsproces ook is versneld. Want dan zou hij wegens ziekte behandeld moeten worden in een ziekenhuis. En dan zou zijn verblijf, verblijfsplaats onthuld zijn. En dat zou voor de Israëli's aanleiding zijn geweest... om een operatie uit te voeren, een militaire mm. operatie, om hem te bevrijden. Uh, dus in dat opzicht uh, neemt de spanning toe. een andere opzicht ook, van ja, hoe komt het nu verder over op uh, de Israëli's, de, de familieleden van de, de vele terreurslachtoffers. Want die laten het er niet bij zitten. We hebben vorige week al gezien dat een van de familieleden... Uh, van, uh, ja, van, van, van die, die Nederlandse uh, familie, uh, die, die slachtoffer zijn geworden... Uh, het uh, beeld of de plaats van de rabin heeft besmeurd uit uh, puur protest tegen deze vrijlating. En hij heeft gezegd, wanneer komt nou de moordenaar... wat een Israëlische terrorist was, wanneer komt die moordenaar van Rabin vrij? Uh, ja, dat soort acties zal je uh, kunnen verwachten. En, en eventjes verder kijkend in de toekomst. Want uh, Shelly is dus nu in Egypte, uh, de, vrijlating, de echte vrijlating is aanstaande. Zou dit kunnen um, um, betekenen dat er meer gesprekken zullen komen tussen bijvoorbeeld Israël eh, en Hamas? Je moet natuurlijk nooit, nooit zeggen in het eh, Midden-Oosten. Maar eh, Israël vindt dat Hamas eh, moet stoppen met eh, aanslagen, met beschietingen, met eh, terreur. Met, en, en uiteindelijk ook de staat Israël zou moeten eh, erkennen. Nou, dat zijn voorwaarden waar Hamas niet aan kan voldoen gezien zijn uh, handvest, gezien zijn standpunten... gezien zijn fundamentalistische uh, islamitische ideologie. Hm. Dus ik denk dat dat een, misschien een wensdroom is uiteindelijk. Ja. Meneer Saoudis, gaat u dat ook zo in? Is, is Hamas onwrikbaar? Nee, Hamas is niet onwrikbaar. Het is uh, wel een fundamentalistische organisatie. Ze hebben echt een heel ander politiek programma... en ook een andere kijk op de Palestijnse maatschappij dan uh, Fatah van uh, uh, president Abbas... Wat interessant of wat een belangrijke ontwikkeling zou kunnen zijn in de toekomst... is uh, dat de gevangenen die nu worden vrijgelaten... Uh, en laat ik het anders zeggen, de gevangenen, de Palestijnse gevangenen... in Israëlische gevangenissen waren de afgelopen jaren... dwars door alle politieke groeperingen heen, van, van Hamas tot Fatah... waren de, eigenlijk de grote voor, voorvechters van nationale eenheid... Er zijn ook een aantal belangrijke verklaringen door de Palestijnse gevangenen... uitgegeven richting de Palestijnse maatschappij... waarin er werd aangedrongen op een, ja, een nationale verzoening. Een deel van deze mensen komt nu dus vrij... en zal misschien die rol gaan vervullen ja. uh, om, op de grond... om te zorgen dat er een verzoening komt... en dat en, en, Hamas en Fatah ja. de strijdbijl gaan maken. En die nationale verzoening van de Palestijnen... heb je dus nodig om dan ook tot meer dialoog met Israël te komen? Niet noodzakelijkerwijs. Uh, er is nu in feite een duidelijk programma... voor, voor, voor vredesonderhandelingen aangereikt aan de Israëli's... door de Palestijnse president. Uh, onderhandelingen op basis van de grens van 1967. Dat vinden de Israëli's onaanvaardbaar. Uh, volgende maand gaat er verder onderhandeld worden... door het kwartet en uh, de Israëli's en de Palestijnen. Ja, dat, dat is in feite natuurlijk een belangrijke ontwikkeling. En wat ook eigenlijk een beetje verborgen is gebleven de afgelopen dagen... juist door de ophef over deze kwestie... is dat Israël weer aangekondigd heeft een heel groot nederzettingsproject in uh, Arabisch-Jeruzalem, uh, Oost-Jeruzalem ja, Dat zal natuurlijk olie op het vuur. En uur. dat is eigenlijk uiteindelijk maar veel bepalender. We moeten even nog naar, de, naar inhoudelijk naar, um, ja, ik... naar de deal die gesloten is. Want uh, er is ook nog wat onduidelijkheid over. Dat zou misschien ook gaan over het versoepelen van de blokkade uh, bij Gaza. En daar zou nog, meneer ja. Daniel, een Israëlische militair ja, de, vrijgelaten worden in de, Egypte. Wat, er zit wat nog een, een Israëlische militair vast. Uh, maar in Egypte, Ilan Grapel heet die. hij. Hij uh, is op 27 juni gearresteerd op het Tagrierplein. Uh, hij zou uh, beledigende uitlatingen tegen de leiders hebben uh, geroepen. En hij zou dan worden uitgewisseld tegen 81 Egyptenaren. En dat zou ook kunnen verklaren waarom nu deze deal wel loskomt. Het gaat nu niet alleen maar om, uh, om Shalit, mm -hmm. maar het gaat ook om Grappel. En uh, ja, dat, dat geeft een dimensie extra eraan. Ik wou nog even reageren op wat uh, Saudi zegt... Uh, ik denk dat het wel van fundamenteel belang is dat de Palestijnen een eenheid uh, hebben. Dat er een verzoening komt tussen Hamas en de Fatah. Want nu is de situatie zo dat er twee staten zijn. Twee regeringen waarvan één regering onafhankelijkheid claimt. En in feite de ander Hamas veel populairder is dan die ene. Uiteindelijk is Abbas bijna een stroopop uh, van het Westen. En uh, ja, dat uh, kan nooit tot een langdurige uh, goede vredesregeling leiden. Heren, dank voor uh, uw aanwezigheid bij ons in de studio. Ronnie Naftaniel, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie... Israël, tsidi en palestijns nederlandse politicoloog, Radie Zodi. We gaan zo toch ook maar even op Schiphol kijken... want een deel van de honkballers vanuit Panama... komen terug naar Nederland, onze nieuwe wereldkampioenen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. 235 kilometer file staat er nu in totaal. De regen zorgt voor veel extra vertraging. Veel vertraging in de regen nog steeds. Ook op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar loopt het vast tussen Papendricht en Gorkum. 12 kilometer op dit moment. Komt er een ongeluk? De weg is dicht. Verkeer voor Gorkum kan omrijden bij uh, Knopend Ridderkerk via Breda-Oosterhout, de A16, A59 en de A27. Andere kant op op de A15, richting Rotterdam... staat de kijkersvielen bij Hardingsveld-Giessendam, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half negen is het. President Obama trekt deze week weer het land in... om campagne te voeren voor die American Jobs Act, zijn nieuwe banenplan. Het congres loopt niet over van enthousiasme... want het plan gaat bijna 500 miljard dollar kosten. Obama wil dat geld ophalen bij de allerrijkste. Veel New Yorkse demonstranten zijn dat eigenlijk wel met hem eens. Maar ook rijken vinden dat Obama een punt heeft, merkte correspondent Wessel de Jong. We hebben een belastingwet nodig die iedereen even hard aanslaat. ...herhaalt president Obama tegenwoordig bijna dagelijks... ...op zijn propaganda toe voor de American Jobs Act. En by the way, I believe the vast majority of wealthy Americans and CEOs... ...are willing to do just that, if it helps the economy grow. Veel van de rijkste Amerikanen zijn bereid om te betalen... ...als dat onze economie vooruit helpt. Een van die patriotic millionaires, zoals ze zich noemen, is Herbert Miller... ...een van de meest succesvolle vastgoedontwikkelaars van Washington. America is built on a sense of equality... Gelijkheid is een van de fundamenten van Amerika. Tegenwoordig is er ongelijkheid, terwijl er meer verantwoordelijkheidsbesef zou moeten zijn. Bij iedereen. Dat besef is nodig om de geweldige financiële problemen op te lossen waar dit land in zit. Als wij dat niet hebben, wie dan wel? Vraagt Miller zich af die overigens niet gelooft dat het extra geld dat hij bereid is te betalen... goed besteed zal worden door Obama. We hebben heel hard banen nodig. Maar het geld dat hij nu al heeft, daarmee zou Obama veel meer kunnen doen... denkt Miller. En zijn kritiek gaat verder. Hij denkt dat het hele politieke systeem ziek is op dit moment. Ik heb gezien dat de average congressman in dit land... Per week to get Een congreslid heeft ongeveer 30.000 dollar per week nodig om te worden herkozen. The problem is that we've legalized corruption in this country. Sale. We, just made it legal. we hebben corruptie gelegaliseerd in dit land. De regering is te koop en dat weten we. Congressmen have to raise so much money. The middle class is in writing those checks. It's people with money. Congresleden hebben zoveel geld nodig wat de middenklasse niet kan opbrengen. Rijke en grote bedrijven kunnen dat wel. Die krijgen dus alle mogelijke voordeeltjes. En dat is gewoon niet goed, zegt Miller. En is niet om en luister dan nu eventjes naar een dame die ik laatst sprak in New York. Bij een van de Occupy Wall Street protesten. Kunt, kunt, u, kunt u het even voorlezen? Could you read it? What's on your, uh... Yes! It says richest 1% have a monopoly on democracy. Dus de rijkste 1% van de bevolking heeft een monopolie op de democratie. Dus een projectontwikkelaar en een vrouw die zich inzet voor de relatie tussen kerken en vakbond, die blijken opeens op één lijn te zitten. Ze verschillen ongeveer in alles, maar hebben één ding gemeen: ze denken dat Occupy Wall Street het begin is van een heel belangrijke ontwikkeling. Whether it's in Europe or whether it's in the Arab Spring. That group 35 and Under, is to change this country and change the world. Miller denkt dat de nieuwe digitale generatie, van 35 jaar en jonger, de wereld ingrijpend gaat veranderen. Een bijdrage was dat van onze correspondent Wessel de Jong en ondertussen trekt president Obama dus het land in voor zijn campagne voor de American Jobs Act. Heerlen heeft als zoveel andere gemeenten in Nederland en vooral in Limburg te maken met krimp. De bevolking wordt daar steeds kleiner Dat heeft gevolgen voor de voorzieningen. In één wijk gaan ze het aanpakken, gaan ze iets bijzonders doen en dan hoort er natuurlijk ook aanpak bij van uh, de school, denk ik, Joris van der Kerkhof. Ja, er moet alles aangepakt worden. Uh, op de school zelf uh, zijn er in ieder geval kinderen die uh, uh, staan te wachten om uh, naar, naar binnen te gaan. Die allemaal, zoals hier bij elkaar staan, een mening hebben over, uh, over, over deze wijk uh, vrijheden in, uh, in het noorden van, uh, van Heerlen, toch? Eigenlijk niet. Ze hebben geen speeltuinen. Ja. Ja, alleen een stom klemraak. Ze hebben alles weggehaald en planten dingen. Wie zijn ze? de gemeente. Oh, en waarom hebben ze dat weggehaald dan? Oh, weet ik ook niet. En waar speel je nu dan? De, we, we zitten me ja, grond hangen. En nee, we baadje. spelen meestal binnen. Ja. ja. En uh, ja, deze straten moeten ze ook uh, nog oplaten, want ja, er is, is ook de veel toch. Ja. En volgens mij moeten jullie naar school. Eh, je moet wel opletten met oversteken dan. Hè? Want anders komen jullie te laat. Ja, en en er zijn brug... ja, dan moet een zebrapad komen. Ik zijn geen brugend uh, dier. Let op, hè, die auto daar van rechts. Nou, veel plezier op school vandaag, hè? ja, dat is toch wel uit. Nou, daar lopen ze dan uh, naar, uh, naar, naar school toe. Uh, u bent hier de buurtregisseur. U regelt namens de gemeente alles. Nou, dat zijn toch een hoop. Ja, lacht u maar. <laughs> u moet alles regelen. Uh, er zijn toch een hoop klachten. Uh, het begint al met dat het moeilijk is om over te steken. Het begint al met dat het gevaarlijk is met al die auto's. Maar ook, zeiden ze, veel inbraken, wietplantages, veel gedoe in de wijk. Terwijl als je er zo doorheen loopt, och, het ziet er best vredig en vrolijk uit. Nou, Het is wel herkenbaar... Um... Ik moet zeggen, we zijn al een hele tijd met, uh, vanuit het buurtrecht werken ook met name. In, in overleg met scholen, met politie, met, uh, met de buurtorganisatie die we in deze buurt hebben. Ja, actief om de leefbaarheid uh, uh, aan te pakken. Maar de, ja, de uitdaging is, is zo groot dat je dat, je dat niet in het reguliere kunt. Dus, dus ja, we staan aan de voorkant van een, uh, van een grootschaligere aanpak van, uh, van de buurt. En daar hebt u miljoenen euro voor. Um, en dat een deel van het geld gaat ook besteed worden om huizen te kopen. Ik begrijp dat sommige mensen mensen in de financiële problemen zitten. Het zijn voornamelijk koopwoningen hier in de financiële problemen zitten. een huis moeten verkopen. Nou, dat kan dan alleen maar via de veiling. En eh, ja, dat levert dan eigenlijk nauwelijks meer iets op. 25.000, 30.000 euro. Gaat u dit, dat soort huizen kopen? Nee, we, de gemeente gaat dat niet doen. Uh, we gaan wel uh, uh, de uitdaging aan om samen met andere partijen, zoals banken, zoals woningbouwcorporaties, en uiteraard speelt de gemeente daar ook een rol in, om samen te kijken uh, met marktpartijen dus, hoe we uh, een, een start kunnen maken met de, met het, met de herstructurering van deze buurt. En die moet geherstructureerd worden. Als ik die kinderen zo hoor, ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. Want uh, uh, echt heel veel, uh, dat aanvragen hoefde niet. En dan gaat het meteen over, over, over, over wiet en over, uh, over dat de huizen leeggehaald worden. En uh, dat de speeltuinen er niet zijn en dat soort dingen. Uh, er moet dus wel heel veel gebeuren. Ja, inderdaad. En dat geld is er dan blijkbaar... Nou ja, dat miljoen is voor een jaar. is in ieder geval om een, een goede start te maken. En we willen het anders dan een grote masterplan... willen we het nu echt van onderop doen. Eh, samen met bewoners, samen met marktpartijen... inspelen op de, op de eh, dynamiek van, van het gebied. We beginnen met een speeltuin dan, hè? Bijvoorbeeld. Ja, nou, jongens, ja, die zijn nu binnen. Ik roep door het raam heen, de speeltuin komt er! Nou. Ja, En een grote auto zo. Zo, die was groot. Zorg voor dynamiek in Heerlen, gemeente die met krimp kampt. We zouden het bijna vergeten, maar er komen vandaag hele belangrijke mensen aan op Schiphol. Fans wachten daar al in spanning af. Ieder moment kan een deel van het Nederlands honkbalteam landen. Matthijs van der Wiel is voor ons op Schiphol. Matthijs, zijn ze al geland? Ja hoor, het staat op monitor vertrek al vier. De vlucht uit Houston, met dus een deel van dat winnende honkbalteam, de wereldkampioenen, komt zo dadelijk aan hier door de deuren, opgewacht door... Nou ja, ik kan het niet een Oranje Menigte noemen, maar voor een sport die zo klein is als honkbal, is het toch wel uh, een flink aantal mensen. Volgens een mevrouw die ik hier net sprak, uh, ongeveer de hele honkbalfamilie. Want zo klein is de sport dat iedereen elkaar wel een beetje kent. En uh, ze doen hun best hoor, met een oranje kleding. Grappig om te zien, het is uh, oer-Amerikaanse kleding. Petjes, uh, t-shirts met die Amerikaanse letters erop, maar dan allemaal in het uh, oranje. Daarmee zijn ze uitgedost. En één meneer met de grote vlaggenmast, met uh, de Nederlandse driekleur, die zei, nou, dit had ik echt nooit gedacht, dat ik deze vlag ooit hiervoor uit de schuur zou halen. En hij zei van, ja, het is toch jammer dat we niet met veel meer mensen zijn hier. Als het uh, hockey of voetbal is, dan staan hier duizenden mensen. Misschien is het een begin voor een sport die ongetwijfeld wel weer populairder zal worden de komende maanden en jaren na dit uh, succes. Kinderen ook, veel kinderen. Het is herfstvakantie. Kinderen van uh, honkbalploegen uit uh, de omgeving vooral. Die zijn hier naartoe gekomen. Amsterdam, Haarlem, dat soort ploegen staan hier vooraan aan het hekje te wachten op hun helden. Mensen die nee, eigenlijk nog niemand kende de afgelopen weken uh, in Nederland. En hier echt als helden worden ontvangen door uh, vooral veel oranje en een mevrouw met een vlag van Curaçao, want uh, heel veel uh, spelers komen uit de Antillen. Ze heeft dan een vlag van Curaçao en een oranje haarband in haar uh, in haar, haar te wachten op de mannen, tenminste een deel van de mannen, want sommigen zijn rechtstreeks doorgevlogen naar hun clubs in de Verenigde Staten of uh, naar de Antillen, maar degenen die hier komen, die kunnen zo dadelijk een uh, helder ontvangst verwachten. Hier vertrekken al hier Schiphol, de uh, komende half uur ergens zullen ze door de deuren komen en dan uh, schakelen we even terug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 Shalit overgedragen aan Egypte en NS waarschuwt per sms voor slecht weer. Het is half negen, goedemorgen. ik ben Jan van der Putten. De Israëlische militair Gilad Shalit is na vijf jaar gevangenschap overgedragen aan Egypte. Dat melden Palestijnse bronnen en Israëlische media. Shalit is vanuit de Gaza-strook de Egyptische grens overgezet en vandaar wordt hij overgedragen aan Israël. Correspondent Anki Regges. Het verlossende telefoontje van de Mossad-man die in Egypte op Gilad Shalit staat te wachten... naar de chef-staf van Israël, dat het inderdaad zo is dat hij echt in Egypte is... en dat hij hem heeft gezien en dat hij op, op beide benen staat. Dat is er nog niet gekomen, daar zit iedereen op te wachten. En als dat telefoontje is gepleegd, dan keren bijna 500 Palestijnen... die in Israël vast zaten, terug naar huis. Die zijn allemaal vertrokken uit de gevangenis en staan of bij de grensovergang tussen Israël en Egypte... of ze zijn naar het centrum van Israël gebracht naar een militair kamp... om zo meteen uitgewisseld te worden naar eh, de Westhofer, naar de Palestijnse Westhoever. Die ruil werd vannacht goedgekeurd door het Hooggerechtshof in Israël. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden bezwaar aangetekend tegen de ruil. Over twee maanden komen nog eens 550 Palestijnse gevangenen vrij.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 In het zuidwesten van China heeft een Tibetaanse non zichzelf in brand gestoken. Het gaat om een vrouw van twintig die opriep tot religieuze vrijheid... en de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. Ze is gestorven aan haar verwondingen. Het is de negende keer sinds maart van dit jaar dat een Tibetaan zichzelf in brand steekt. Correspondent Wouter Zwart. Nou, sinds 2008 is er een hele grote paramilitaire uh, aanwezigheid van de Chinezen... die alles controleren, die die kloosters echt onder controle hebben. En wat je dus nu lijkt te zien, is dat met name uh, monniken zoeken naar andere methoden... echt extreme methoden om hun roep, om wat zij noemen vrijheid, uh, kenbaar te maken. Treinreizigers kunnen voortaan een sms'je krijgen... als de NS de dienstregeling aanpast wegens extreem weer...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 In Australië is de World Solar Challenge verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd... vanwege bosbranden, zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle auto's zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. En ze moesten een tijdje langzaam aanrijden door de dichte rook... doordat in de berm nog brandjes woeden. De NS-publieksprijs is gewonnen door Esther Verhoef voor haar thriller Déjà Vu... Dat boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt... kreeg ruim 20 van de 66.000 stemmen. En daarmee is het het boek van het jaar 2011. Esther Verhoef. Om de waarheid te zeggen, ben ik ben nu voor de vierde keer genomineerd. Dit was de prijs die ik al heel lang op een lijstje had staan. Die wilde ik zo ontzettend graag winnen. En nu heeft ze hem dus. De NS-publieksprijs bestaat uit 7500 euro. Een beeldje en een eerste klas jaarabonnement voor de trein. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 ANWB Verkeersinformatie. De regen zorgt voor ongelukken op de weg. Ondanks de herfstvakantie is het een drukke spits. Bijzonderheden zijn op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp. 14 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knoopend Prins Klausplein en Delft. 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum, 13 kilometer... tussen Alblasserdam en Gorkum na een ongeluk. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via Breda-Oosterhout... via de A16, de A59 en de A27. Op de A15 richting Rotterdam staat de kijkersfile bij Hardingsveld-Giezendam, 7 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... Uh, daar staat een kapotte auto tussen Kropend-Gouwe en Kropend-Terbrekseplein. 10 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht... En op de A28, Assen richting Groningen, niet alleen drukte door de paardenmarkt, ook een kapotte vrachtwagen zorgt voor file 3 kilometer tussen Assen Noord en Vries. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives, Mastering Leadership. Als u een bedrijfsauto financiert via Financial Lease, betaalt u al gauw 4,9% rente. Niet bij Peugeot, daar betaalt u slechts 2%.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 Exacte software die je nodig hebt vind je bij onze productiepartners, zoals Brainsquare. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De politie poogt sinds de jaren tachtig actief allochtone agenten te werven. Maar tot nu toe met averechts effect. Want veel allochtone agenten verlaten de politie ook weer snel. Ze moeten namelijk voortdurend bewijzen dat ze betrouwbaar zijn. Dat concludeert cultureel antropoloog Sinan Chankaya in zijn promotieonderzoek. Meneer Chankaya, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand bij de korpsen? Waarom wordt een agent van niet-Nederlandse afkomst niet automatisch vertrouwd? Um, nou ja, dan moet ik het uh, zo toelichten. Uh, alle agenten die moeten uh, voldoen aan het beeld van de goede agent. Ja. En in dit beeld onderscheid ik drie eigenschappen. Dat een agent moet integer zijn, neutraal en solidair aan de politie en aan collega's. Dat lijkt me logisch. En, inderdaad. Dus dat geldt voor ieder. Maar um, wat ik dus stel is dat in specifieke situaties... er wordt getwijfeld aan de integriteit, neutraliteit en solidariteit van alle allochtonen... Uh, politieagenten En dat gebeurt bijvoorbeeld als zij uh, moeten optreden tegenover mensen van hun eigen groep. Dan wordt het dus uh, getwijfeld of zij wel eerlijk, uh, objectief en, en loyaal zijn. En hoe wordt die twijfel geuit dan, meneer Zankarja? Um, nou, dat gebeurt soms uh, vrij expliciet. Dat wordt, uh, dat wordt direct verteld. Daar, dat, dat, dat komt voor. Maar dat lijkt mij nog waarschijnlijk als um, agenten elkaar onderling niet vertrouwen. Ja, ja, nou ja dat is de, nou, natuurlijk ook een uh, ontzettend uh, belangrijk uh, begrip, uh, loyaliteit. Uh, maar wat er gebeurt is dus dat... Uh, in dit geval loyaliteit wordt gereduceerd tot een etnische loyaliteit. Mm -hmm. um, nou ja, loyaliteit in, in, in ieder heeft meervoudige loyaliteiten en kan op verschillende manieren in een loyaliteitsconflict komen. Yeah. Maar wat er ook gebeurt, is dat dit soort beelden leiden dus tot um, ja, ongelijkheden in die alledaagse ontmoetingen. Want zo wordt bijvoorbeeld het contact van oudgetoonde politieagenten in ontmoetingen met oudgetoonde burgers wordt niet op dezelfde wijze. Nee, precies. Dus dat is een ongelijkheid die ontstaat. En tegelijkertijd wordt er toch van allochtone agenten verwacht uh, in de verschillende korpsen. dat zij juist een belangrijke rol spelen in het contact met um, autochtone of allochtone jongeren die in de problemen komen. of die ja. de problemen veroorzaken. Ja. ja, zeker. Dat klopt. En uh, ik omschrijf de paradox ook als volgt: ze moeten zich enerzijds bewijzen als een Nederlandse agent. en doen als de rest. En tegelijkertijd wordt er dus beleidsmatig van ze verlangd... dat ze met hun veronderstelde etnische meerwaarde problemen van hun eigen groepen te lijf gaan. Ja, dit is paradoxaal. Je kunt niet beide posities tegelijkertijd uh, invullen. En um, dus een categorieagenten waardeert het ook. Um, dan wordt er van ze verlangd dat ze kleine vertaalklussen uitvoeren. En als ze onopvallend moeten worden geobserveerd in bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost... Ja, dan wordt daar ook een donkere agent neergezet... Dus in veel situaties wordt ook uh, goed politiewerk uh, geleverd. Er, er wordt deescalerend opgetreden. Maar, maar een categorie uh, politieagenten, ja, die, die hebben nog moeite met deze afwekende politiestijl, zou je kunnen zeggen. Ja, maar waar heeft u het onderzocht? Want heeft u het vooral gevraagd aan die agenten van niet-Nederlandse afkomst? Want is het alleen een gevoel? Of zeggen anderen ook van nee, dit, dit is ook zo? Ja. Ik heb een uh, participerend veldonderzoek gedaan. Dat betekent dat ik um, heb meegelopen en uh, eigenlijk gewoon de alledaagse ontmoetingen, het sociale proces heb uh, geobserveerd. Dus ik zat achterin op de noodhulp, in de auto, ging mee naar meldingen, observaties van uh, workshops, congressen, trainingen um, en 44 diepte interviews. En de beelden worden uh, bevestigd door nou ja, getonen en autogtonen. En het gaat... En dat is wel belangrijk. Het gaat om zowel bestaande als vermeende in een uitsluiting. Okay. Laten we eens eventjes kijken wat um, op het, in het veld uh, gevonden wordt hiervan. De politievakbond ACP volgt het uh, diversiteitsbeleid van de politie met meer dan gemiddelde interesse. Dus we gaan praten met Gerrit van de Kamp van de bond. Um, meneer van de Kamp, een spagaat dus waarin uh, allochtonen dienders zich bevinden. En het leidt er uiteindelijk toe dat ze zelfs vervroegd vertrekken bij de politie. Herkent u die conclusies van dit onderzoek? Uh, helaas herken ik die wel, ja. Uh, deze beelden zijn onbekend uh, en ook de keuzes die daar vervolgens uit voortkomen. En dat is te betreuren, want de politie wil heel graag ook die collega's in dienst hebben. er worden veel inspanningen voor gedaan, alleen men uh, lijkt vooralsnog niet in staat om dat, ja, dat die paradox op te lossen. En de vraag is natuurlijk van en hoe doe je dat met elkaar? Ja. Want meneer Van den Kamp, u zegt vooralsnog, maar dit gaat dus al, dit speelt dus al sinds de jaren tachtig. Dan hadden ze er inmiddels wel iets op kunnen bedenken, toch? Ja, dat uh, vinden wij ook. En uh, als je weet waar dit soort knelpunten zitten, uh, en ik ben wel blij met het onderzoek, want het toont het ook nu daadwerkelijk aan. En ja, de politie is een organisatie die graag altijd eerst een bewijs heeft voordat het daadwerkelijk duidelijk is hoe het zit. Ja. Uh, maar goed, wij wisten dit al eerder uh, zonder dat bewijs. Um, ja, en als je weet waar de knelpunten zitten in dat vertrouwen en die loyaliteit... dan is het juist daar heel erg belangrijk om als leidinggevende... maar ook collega's onderling extra scherp op te zijn... en te zorgen dat men zich daar bewust van is... en het daarover te hebben in plaats van over te gaan tot die, tot die uitsluiting. Maar is, is het een algemener beeld bij de politie? Kan, is het een misschien wel conservatieve organisatie... die lastig omgaat met uh, verschillende soorten mensen? Nou, ik denk dat uh, wat er straks gezegd werd heel belangrijk is... Uh, de politie moet een organisatie zijn. Dat wordt ook verwacht van de buitenkant en ook aan de binnenkant. En vertrouwen en betrouwbaarheid zijn dus hele belangrijke begrippen. Uh, en op het moment dat uh, men het gevoel heeft dat dat er niet is... Ja, dan, uh, dan valt of staat daar heel veel politiewerk mee. En uh, dat is denk ik wel bijzonder aan het politiewerk. Uh, omdat ja, alles gaat over bewijslast en de zuiverheid van het verkrijgen van dat bewijs... maar ook het optreden... En daar is de politie denk ik wel meer bijzonder in... dan andere organisaties, omdat daar veel van afhangt. van ja. um, ja, in het optreden naar burgers. Ja, en, en het feit dat, dat men die diversiteit bij de politie niet op orde krijgt... hoe schadelijk is dat voor het politiewerk? Uh, levert dat aan, aan slagkracht in? Ja, kijk, de, de voorbeelden zijn net genoemd... waardoor je um, uh, veel meer rendement kunt hebben... van het hebben van collega's van die afkomst. Um, en dat geldt net zo goed als dat je um, Vriezen... Uh, op bepaalde momenten op uh, bepaalde plekken kunt inzetten... omdat zij die taalmachtig kunnen zijn en lang niet iedereen dat spreekt. Uh, dus je moet wel goed kijken van wat is de meerwaarde van iedere groepering collega's. En, uh, maar dat is dan zeg maar op de inhoud van het werk. Ik vind ook dat ze een culturele en persoonlijke meerwaarde hebben in de organisatie. Ja, ja en die komt op deze wijze natuurlijk ook niet tot zijn recht. Nee, en dus hebben we, of heeft de politie al die campagnes voor niks gevoerd... als ze er aan de achterdeur even hard weer uitlopen? Nou ja, dat is steeds waar wij ook als vakbonden op gewezen hebben. Uh, je ziet dat het nu aan de voorkant redelijk lukt om die collega's te krijgen. Alleen het ja, vasthouden en, en die problemen waar ik net over ging uh, oplossen... dat blijft weer een volgende stap te zijn die men nog uh, niet onder controle heeft. En, maar ja, dit onderzoek zullen wij dan mede aangrijpen... om te kijken wat je dan echt moet doen om dat uh, terug te, uh, of op de goede plek te krijgen. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP, dank u wel. En Sinan Çankaya onderzoeker, ook hartelijk dank voor uw toelichting. Zo dus dadelijk ook veel politie gisteravond bij de première van de ontvoering van Heineken. Hoort u zo meer over. Laten we eens even gaan kijken hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Erwin de Hart, vertel. Ja, daar regent het ook. Het is, uh, het is erg druk. Uh, bijna 270 kilometer. Uh, de langste file staat op de A9. Alkmaar ja. richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Badhoevedorp, 14 kilometer. Op de A15 Rotterdam eh, richting Gorkum. Daar was een, een ongeluk gebeurd tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Gorkum. Staat 13 kilometer. Daardoor eh, het goede nieuws is dat de weg zojuist weer vrijgegeven is. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wordt aan alle kanten bevestigd. De Israëlische soldaat Gilad Shalit is overgedragen aan de autoriteiten in Egypte. En nu moet u dus nog naar Israël komen. In ruil daarvoor laat Israël 7, 477 Palestijnse gevangenen vrij. Ook daarvan is nog niemand gezien aan de grensposten. We gaan erover praten. We houden het natuurlijk in de gaten. Ook via correspondent Anki Reggers in Tel Aviv. praten met Ronnie Naftaliel, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En Palestijnse Nederlandse politicoloog Radi Saoudi. Om uh, met u uh, te beginnen, uh, meneer Soudi. Uh, er wordt gevreesd, met name in Israël, mm. dat uh, Hamas ziet dat dit nu effect heeft. En dat het kidnappen van militairen uit Israël uh, ja, een soort doel wordt. Zou dat kunnen? Nou, niet uh, gelijk, denk ik. Maar ja, hoe je het wendt of keert, er is een signaal gegeven. En ik zag uh, gisteravond nog een uh, interview van uh, twee jaar geleden... toen deze deal ook al op handen bleek... Uh, en uiteindelijk, of leek en toen niet is doorgegaan... met een uh, lid van uh, de gewapende tak van Hamas die zei... eigenlijk, ja, al dat onderhandelen met Israël... wat ze doen uh, bij de Palestijnse autoriteit, dat werkt niet. Wat werkt, dat blijkt nu, is gewoon je pakt een van hun... en je zet ze onder druk en je speelt het hard. En dat levert resultaten. En... Ja, uh, dat is een signaal dat in ieder geval op die manier... door veel Palestijnen, zeker ook uh, binnen Hamas... en misschien ook wel een deel van Fatah, zou worden opgepakt. Dan zoeken Uiteindelijk... ze nu dus toch nog steeds in geweld? Niet noodzakelijke wijs, maar hoe je het wendt of keert... en het is al niet de eerste keer dat uh, Israël uh, zeer mondjesmaat... tot niet concessies geeft in het onderhandelingsproces wat aan de kant van de Palestijnse autoriteit wordt gevoerd. De Palestijnse autoriteit dringt uiteraard ook al jaren aan... op het vrijlaten van gevangenen. Dat gebeurt niet. En uiteindelijk gebeurt het wel op het moment... dat een Israëlische soldaat gekidnapt is. Maar dat, het... laten we nog even toch naar de rol van, van Hamas. Laten we daarop inzoomen. Want ja. dat is, en Straks gaan we dat ook doen uh, op de rol van Netanyahu... aan de andere kant in Israël. Hoe zal Michel, de leider van Hamas, zich gaan gedragen de komende tijd? Want dat is natuurlijk een essentiële vraag. Uh, ja, u noemt uh, Ghanet Marshall, dat is inderdaad de politieke leiding van Hamas. Die zit overigens in Syrië, die zit niet uh, in de Gaza-strook. Je hebt ook de politieke leiding, een deel van de politieke leiding van Hamas... die zitten wel in de hmm. Gaza-strook. Maar is Daar verwachting... is ook wel een verschil tussen die uh, twee stromingen. Maar is uw verwachting dat iemand als Marshall uiteindelijk zal oproepen... om, uh, uh, al dan niet uh, overduidelijk uh, in het zicht van uh, pers en, en ieder... Uh, tot... Nieuw uh, uh, kidnappen van, van militairen bijvoorbeeld, of het plegen nee, van nieuwe aanslagen? Nee, dat verwacht ik in ieder geval op de korte termijn niet. Uh, nog los van het feit dat Machal in Syrië zit. Nou, u weet dat er in Syrië op dit moment heel wat aan de hand is. Hmm. Het, dat land is aan het afglijden naar een burgeroorlog. Dat speelt overigens ook mee in de, op, in de opstelling van Hamas. Hun oude bondgenoten Iran en uh, Syrië die staan onder enorme druk. Um, dus ik verwacht voorlopig dat Hamas uh, ja, zal proberen... deze politieke uh, overwinning binnen het Palestijnse kamp... maximaal uit te buiten en te verzilveren. Dus veel uh, ja. aandacht voor de vrijgelaten okay. mensen. Veel filmpjes op hun televisie. Veel toespraken van Hamas-leiders om de boodschap te interrammen. Wij mensen van Hamas hebben dit bereikt. Ja. En uh, uiteraard tussen de regels door. En uh, Abbas heeft het niet bereikt. Netanjahu zal meneer naft al ook zeggen. Uh, tamboureren, dit heb ik bereikt. Maar wat kost het hem, denkt u, binnenlands? In elk geval is het uh, populair. Uh, 79 procent van de Israëli's zijn voorstander van uh, deze ruil. Uh, <coughs> het uh, zal hem binnenlands... Maar van uh, de bevolking, hè? maar dat geldt, ja. dat geldt misschien niet voor de politiek. Niet, zelfs niet binnen zijn kabinet. Ja, wel, er zijn drie kabinetsleden die tegen hebben gestemd. Uh, <coughs> maar er is toch een hele brede meerderheid... Uh, ook in uh, de Knesset voor deze ruil. Uh, ik denk dat het hem um, uh, in eerste instantie... Uh, uh, het gevaar, wat ook uh, toen net is geschetst... dat er een herhaling vatbaar is... Uh, dat voorbeeld uh, doet navolgen... Hmm. Uh, uh, nieuwe, uh, uh, nieuwe kapingen, nieuwe gevangennemingen van mensen... Uh, ik denk dat aan de andere kant er ook wel hele positieve uh, zaken over te zeggen zijn. Het geeft een moment van rust, een moment van uh, bezinning. Uh, de partijen blijken zich aan de afspraken te houden. Mits er ja. geen nieuwe nederzettingen komen, natuurlijk. Want ja, daar wordt nu ook Israël, een gesproken. Ja, dat, dat is een heel apart uh, vraagstuk. Maar Israël bouwt geen nederzettingen op de Westbank. Maar wel in Jeruzalem. En daar is een groot probleem over in verband met de aanspraken. Maar kijk, waar we naartoe moeten. Hier is naar twee staten voor twee volkeren. Dat brengt vrede. En als we nu kijken naar wat er vandaag plaats heeft... dan denk ik dat dit een opmaat zou kunnen zijn voor deze toekomst. Uiteindelijk partijen vertrouwen elkaar meer. Hamas heeft gezegd, wij zijn er. Nee. En dat betekent dat Abbas rekening moet houden met Hamas. En dat hij dus die partij moet meenemen in de onderhandelingen. En dat creëert een grotere mogelijkheid voor vrede voor Israël en de Palestijn. Want het vrijlaten van uh, zoveel mensen, dat brengt een tijdelijke vreugde. Maar wat is de vreugde niet als er echte vrede komt tussen de mensen? Dank. Ronny Naftaniel, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, Sidi. En ook bij ons de gast was vanochtend Palestijns-Nederlandse politicoloog Radar Saudi. Dank. Heren allebei. Rani Saudi. Na naar de film, want behalve champagne... waren er natuurlijk ook flesjes van Freddy zelf bij de Rode Loper in Amsterdam. De ontvoering van Heineken ging in première. Met de politieauto uit 83 voor de deur... en allerlei agenten die de gala-première in de gaten hielden. Verslaggever Marno Remmers keek samen met de auteur van het boek... Holleder de Jonge Jaren, Auke Kok... en met de voormalig leider van het politieonderzoek. Waarom pakken we die chauffeur eigenlijk ook niet? Kunnen jullie ook niks tegen de politie zeggen? Ja, laten we meteen iedereen meenemen die in de buurt is. Nou, ik denk... Jij moet je bek houden. Je mag mij doen, maar ik doe precies wat waar zeggen. Flaams, kijk, als je de chauffeur meeneemt, heb je wel, een soort wel eens voor de wisselgeld. dat is moeilijk gaan doen. Ja, dat zeg ik toch? Denk er nog maar eens over na, hoor. En daar valt dan de suggestie om dan ook maar de chauffeur te kidnappen. En dat wordt gedaan door Remmetje dus. Maar eigenlijk toch wel als twee dubbels Spreek het holleder, hij had ook ho holleder haar. Neus. Ja, er zitten wonderbaarlijk veel details in die exact uit de, uit de realiteit komen. Zelfs die, die loods, die trouwens nu is afgebroken. Ze hebben het ook echt gefilmd in die, in die loods in het westelijk havengebied. En ik heb, ik heb een jaar geleden, vlak voordat het was afgebroken, ben ik er ook in geweest. Een, een minuutje en ik heb de deur ook even dicht gedaan, totaal geluidsdicht. Alleen dat al was beklemmend.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 Meneer maar dat bent u in de film. Helaas niet. Ik had het graag gedaan. Maar ik zat op het hoofdbureau om alle eindjes aan elkaar te knopen en te coördineren. Ja. Alleen er zit, zoals aangekondigd, een groot aantal fictieve elementen in. En dat maakt het ook de film zo boeiend en zo spannend. Want als het daadwerkelijk de werkelijkheid zou zijn, dan zou dit saai geweest zijn. Wat je in de film ziet, is dat uh, Freddy Heineken zelf... Ook een behoorlijke vinger in de pap heeft als het gaat om het opsporen van die daders. Hij maakt er echt een persoonlijke slag van met complete advertenties in de krant en een radiooproep. Hij reist ze ook achterna. Klopt dat allemaal? Nou, het klopt natuurlijk niet helemaal conform de werkelijkheid, maar je moet de geest van Heineken zien zoals, zoals hij neergezet is. Hij, hij zat wel heeft, met u aan tafel. Hij, zit, hij heeft de macht in handen, maar het maakt de karakter van die film natuurlijk aan beide kanten bijzonder interessant. Zitten we ze daar? In Amsterdam zijn vanavond brouwerijdirecteur Heineken en zijn chauffeur... door gewapende overvallers in een auto gesleurd en ontvoerd. Kering. Het is toch wat, hè, Thomas? Heb je drie biertjes en een 7-up? Hoe lang gaan we zondag? Vroeg. Want hoe moet op tijd terug zijn om Heineken zijn chauffeur te, te geven? Ik zat uiteraard wel uh, steeds te kijken van wat klopt wel en wat klopt niet met de uh, uh, feiten.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 Als het waar is wat ik lees, dus dat het hem gaat over dat de film de feiten niet genoeg heeft, heeft gevolgd... ben ik dus uitermate benieuwd wat hij daar precies wil zeggen. daarmee. En of Peter R. de Vries ook nog met een rechtszaak komt... omdat er misschien stukjes uit zijn boek zijn gehaald zonder toestemming. Ja, dat dan zou Peter R. de Vries dus moeten komen met uh, stukjes van de film... die alleen maar in zijn boek voorkomen, of die het als eerste in zijn boek stonden. Maar dat lijkt me ook moeilijk, want heel veel van die dingen zijn inmiddels uh, gemeengoed natuurlijk, hè. Maar toen het uiteindelijk de daders in het hok zaten en veroordeeld waren... wat dan altijd de kroon op het recherchewerk is... ja, dan was het voor mij toch weer vol de zaak En zo heb ik de rest van mijn leven ook gewerkt. Dus dit is een echte verrassing voor mij, hoewel die vijf jaar geleden begonnen is. Echte verrassing voor mij. Met een Freddy Heineken die toch redelijk natuurgetrouw... Weer in leven is. Ja, wat Rutger Houwer ervan gebakken heeft, is van fenomenaal. Fenomenaal. Dit, ik zou die foto's die zijn bijna identiek tussen die twee die destijds zo schokkend bij ons overkwamen. Het is fenomenaal zoals hij die karakterrol neergezet heeft.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 Dan werk alleen. Het is eigenlijk gewoon een deel van wie ik ben. Deze week in Goedemorgen Nederland. Ik werk, dus ik besta. Zometeen vanaf half tien. Goedemorgen Nederland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Files. Dit is hoe Volvo ze ziet. De zoveelste file. Stoppen, optrekken, stoppen en weer optrekken. Pff, vreselijk toch?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 Ik ben Annerie Vreugdeneel, directeur Commercial Banking. Hoeveel bank wil je hebben, ING? Dit is Radio 1.